De Draak, BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana pri af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 Het kan best zijn als je me nodig hebt. Oh, ja, maak hem nou een beetje. Zou je me zo'n waarschuwen als je me er niet bij wou hebben? Ik ken oh, je ja, goed. Ik weet meteen of je feiten verdraait of zo. Ja, toch? Ja. Maar even goed. Je hoeft me echt niet te sparen, tere. Zit er vast zitten? je kunt me hulp gebruiken. Dan ga ik niet thuis op nagels zitten bijten. Mooi niet. Dan zou ik maar eens aanbellen. Ja. Jezus, ik sta te trillen op mijn benen, weet dat geloven? Bel aan... Zo'n seintje, je weet niet dat ik het ben. Nee. eigenlijk was het agerste seintje natuurlijk. God, kariste stieren, besef je eigenlijk wel wat we doen? Ager was zoiets als een idool voor die jongen. Nou, zomaar op zijn huid te vallen met beschuldigingen. Ja. ik kijk me nooit meer aan, dat zeker. Nou, nee. geen gezeur meer. Doe mee of ga naar huis, oké? Okay? Ja, je hebt gelijk. Hé, hey, is niet? Probeer het nog maar eens. Hm. Oké, okay. dan wachten we. Nou, kunnen we kunnen heel lang wachten. Alle koers zijn nog dicht. Ik ben even van mijn vriendinnetje blijven slapen. Eerst zeker weet. Als hij er over een uur nog niet is, ga ik naar binnen. Jij? Ja, tuurlijk. Moet je een slot zien. Je kan zo naar binnen wandelen. Wat hoop je daar dan te vinden? Oh, niks bijzonders.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 Toen dus ze tijdens kookles een aardappel aardappelomelet op de vloer liet vallen... ze schepte doodkalm de hele prak terug op de schaal... en toen zei ze, onthoud dit, kinder... sta altijd alleen in de keuken, zodat niemand je ziet. Oké? <laughs> Oké. Okay. Okay. Nou, nou, we hadden toch zitten niks te doen. Misschien zou ik met mijn schuipen verstand... theorie van jou kunnen ontzien. Bijvoorbeeld. Dan zouden we naar huis kunnen, schokken ook ideeën. <laughs> zeg, doet die radio het? Nee, al jaren niet. Kastetter, ik word wel. Er zal niet veel zaaks opstaan. Hagen was nou niet bepaald selectief wat muziek betrof. En dan popnummers over zijn radio. Voor als hij ergens lang moest wachten. Alleen deed en zo. Je kent die programma's nee. One who keeps around, One who can't move. Ik zit niet eens in de kroeg. Wat is dat? Dat alleen is al een goede reden om de testen te hebben. Wat jij, Lydia? Dat heb ik altijd echt niet geweten, Jezus. Zeg het met je, maak even de volgende notities voor me. Ik heb toch de tijd nu. Ik deed die wel vaker. En zoveel van mama. Ik je soms een bandje in, maar die was zo. Dingen die gebeuren moesten. Dus dat deze is een notitieboekje te bladeren, weet je wel, te Ik heb er geen moment aan gedacht. Het was heel even net. Nou, nou. nou. Oh. Denk mij nou. Niet eenmaal te trillen. Het was net of je ineens weer. Of aangehouden. Snap je? Oh, ja. Of het oh. ik snap. Wacht. Sigaretten. Nee, Daar heb ik nog verdomme met dag. Ja. is ja. dus. niet. Het was even ja. net of je leeft. Nou. Jeetje. Vooruit, vooruit, vooruit. Jank nou toch. He? Dat gegrimas is nergens goed voor me. Dat weet ik toch wel. Ik zou misschien... Laten later misschien. Een keer ik toch wel gewoon om kunnen halen. Ja, daar kan je zeker van zijn. Als dit allemaal voorbij is. Jij ook een sigaret? Nee. Dan moest het mij even afluisteren. Mm -hmm. ja, ik kan ook een eindje gaan wandelen. Misschien weet alleen... Nee, ben je we... gek. Ik is thuis zoveel van die bandjes. Het is slecht. Ze geworden. Ja. Ik was er niet op bedacht, hè. kankzinnig. zinnig. geen moment in me opkomen dat er best nog eentje in de koorden kost. Ik al die weken niet. Dat wil ik detectieve... werk gaan doen. Het is niet om te gillen. Kijk je zo naar. Ik dacht dat er iemand de straat in kwam. Oh, dat is waar ook, als Dat was ik helemaal vergeten. Nou, gaan we dan Goed het laatste Maar om te beginnen een afspraak met mijn tandarts, hoe je er ook beter. En zorg SVP dat ik me er aan haal. Geen smoesjes geloven of het te veel werk of zo. Ik moet nou echt de schaam en de boel laten wij spijkeren. En dan moet je vermeulen een, een beleefd briefje sturen. Maar wel met dat ijzige ondertoontje waar je het patent op hebt, weet je, niet, weet wel. Als hij nou niet over de brug komt, dan ga ik op een uiten van zo'n dure villa in keilen. Dat is waar ook. Je zal je horen niet geloven. Zet je schap. Ik lees toevallig dat die maffen zijn de rest van jou. Je weet wel waar je al die platen van hebt. Nou, dat man schijnt hier in Amsterdam een nachtconcert te geven. Ze oh, zeggen er schrijven één. Dat was dan de zaterdag. Met alle kaartjes natuurlijk lang van tevoren uitverkocht. Dus jij wist er weer achter het net. Ik hoor je nog kanker? Geen leven heb ik.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 Dus je, je hebt spulletjes weer afgehaald Hier ja, kan ik zelf geen wijs meer uit God dan hals zo. we net zo'n tijd Oh hé, hey, hallo, dat zal het zijn Ik heb een week geleden in de Calypso Bij mijn rekening niet betaald Twee honderd ballen Of je ze bij omgaande over wil maken Ach, je kunt checken Die wordt meteen zenuwachtig. En voorlopig kom ik daar niet meer. Veel te harde jukebox. Doe je? Jij was er toch zo zeker van dat hij niet meer dronk? En die rekening dan? Nou, in elk geval, whisky dronk ik niet nooit. Dat ja, zal het hoofd. Die voor Roses, kost is dat bijna liet? een tientje per glas. Nee, meid, Hij heeft een eerlijke arbeider niks te zoeken. Voor Roses, dat is whisky, wat ja, ja, Niks zeggen, ja. maar voor oh, Roses is dat whisky op jouw ja, kerala. Meid, je hele theorieën zijn de maan, dat snap je toch zeker wel. Voor welzus en een tientje in het glas, meneer deed niet minder. Dat dronk Agen zelf niet. Hij is al rondjes gebroken, ja. dat dat wel. Wie het eerst uit is, bedaat drankjes. Mm. Wie het later overblijft, schrijft in. Jezus, oh, je bent wel achterdoppig ja. zeg. Maar dat hoort bij mijn vak. Ik ga het navragen in de calypso ook. Als je dat maar weet doet maar. Ik heb zo weer zitten nadenken over Grutter grutter Koning. De koning? Ja. Waarom die per se bewijzen wil hebben? Niet te kunnen scheiden, denk ik nou Nee, want die heeft er wel helemaal niet scheiden, als je het mij vraagt. Hij wil de hoogheid alleen maar een beetje mee dreigen. Ja, ja dat is wie ik het ook. Bij bewezen ontrouw kan je vrouw die met een fobby afschepen. Ja. En je hoopt dat zij, als ze dat doorkrijgt, meteen weer verliefd om zijn neksel te hangen. Ja. Dat is wat onze kruinier ermee wil bereiken. Hij weet dus waarom de slecht bij hem blijft. Domweg omdat ze niet kan wegkomen met een vette alimentatie. En ja, ja. ja. ja. ja, toch... Ik zie hier het raadsel van de liefde. Ja. Hm. Weet je nog, die keer... Ik lag in bad en jij zat op de pleide krant voor je te lezen. En hoe me daar zo ineens op afslaan je met dood. Een artikel over alimentaties, geloof ik. Hoe dan ook, ik zag daar een mooie aanleiding in om weer eens mijn gifte te Ja, zag wat je wilde, ik ga er ook langer. Die keer trok je persoonlijk aan... Dus wees je met de liefjes op dat jij ooit bijna met een rijke gozer getrouwd was. Nou ja, je herinnert je die leuke avond vast nogal. Ik vond het toen weer nodig, God mag weten waarom, om jou erop te wijzen dat je destijds 22 was. Jazeker, en dat je hier nou wel twee keer zou bedenken. Dat was een spijker, hè. Ja. We hebben het gerust wagen over om de avond te verzieken.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 niet zo gezond als een potje vrij op de middag. Het maakt me eraan te denken, Lidia, dat je voor weet zekerheid uit de ijskast vol moest zetten. Stel dat we de eerste dag tussen de hele dag niet uit hoeven. Dat was toen je nog voor de koning werkte. Ja. Het hele bandje natuurlijk. Hartstikke vergeten. Gebeurt ook zoveel op De dacht daarna zijn ze op de dak gekomen om foto's te maken, netje. Maandagochtend stond het men in het kantoor. Toen belde de koning, er was het ineens allemaal afgelopen. Agenwit zag er weinig. Ik ben er geen contact mee met hem. Die hele dag samen thuis is er niet meer van gekomen. Zullen we maar weggaan? O, je komt toch niet meer. Mag ik je wat zeggen, Lydia? Ja, ga je gang. Zoals ik Agen op dat bandje hoorde, hè. Dat was nou precies de man voor mij geweest. Maar ik ben hem nooit tegengekomen. Jij wel. Je hebt geluk gehad. wel.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 Lidia ben met meegekomen, Adje. Oké? Okay? Oh, hoe oh, ben jij? Ik uh, ken die niet zo gauw naar donker. Tira heet jij toch, hè? Ja. Uh, kom erin. Wat heb jij, Lydia? Je kijkt zo ernstig. en ga zitten. Eh, uh, drinken? Zijn koffie zitten? Nee, zetten? ik ga je en zitten. Ik kom alleen maar praten over de, wat er eigenlijk gebeurd is met Agen. Oh. Wat heeft Thera daarmee te maken? Uh. Jij wist uh, vanmiddag niet eens dat Agen dood was. Lydia kent die ken je ook amper, zei je. Uh, mag ik gaan zitten? Ja, gooi die troepen op, zei Kijken Kijk, jullie ernstig. Wat wil je zeggen over Agen?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 Oh, mocht ik dat niet weten. Hé, еще... ja. voor domme wat heeft dat te betekenen, hè? Jullie komen hier midden in de nacht en zo binnen drie uur. als je er even bestilt, dat is dat verder gek. Wat is de bedoeling eigenlijk? Deze detective maakt eerst toch een ingewikkelde tour tegen me. Doet ook de benen of ze niet weet dat Ager de pijp uit is. En nou komen jullie met zulke gezichten de trap op over Ager praten. Praten? Dat, dat, dat, dat, dat, daar zie ik er niet van in, als je dat maar weet. Daar heb ik zo laat geen zin meer in. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten eens een andere keer terugkomen. Ja, kom, Artje. Ga nou zitten. Blaas niet zo hoog van de toren. Kom je jeugd niet zonder reden lastig vallen. Trouwens, laat of niet. Ben ik soms niet welkom. Ah. Allerlei natuurlijk. Jij toch altijd. Maar geef nou antwoord. Wat zit hier nou weer achter? Ja. Uh, laat mij dat uitleggen. Kan zij dat soms niet? Ik kan het beter, oké? Okay.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 Nu op dit eigenste moment, bedoel je? Kan ik toch voor informatie zorgen? Ik denk het. Hoe dan? Dat komt straks. Eerst wil ik je uitleggen hoe ik zo bij jou gekomen ben, oké? Okay? Ga je gang. Neem geruste tijd. Slapen doe voorlopig toch niet meer. Zeg, wil jij echt niets drinken, Lydia? Ja? Nee, had je dat? Nou, laat maar eens horen.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 Wie was ze? Hagen was nog hier. Hagen? Wanneer? Die avond. Voordat hij naar de me ging. Hij was eerst nog hier. Waarom heb je dat nooit verteld? Hoe kon ik dat nou? Hagen had best begrepen dat ik het was geweest. Hij had meteen door wat ik gedaan had. Hij zei niks, helemaal niks. Hij had me nooit enig verwijt gemaakt...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 Die man wordt gezocht voor minstens twee geweldplegingen met dodelijke afloop. Ik ga Draken zijn bed bellen. Uh, heb jij het telefoon? Hebben jullie koffie? Ik zal even zetten. Nee, jij niet. Met jou moet ik praten. Ik doe het wel. niet. Oh, meneer Jan.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 Geen Weet je, Tira, Er zijn genoeg vaklui die nooit met Spaanse op pad willen gaan. Het is onberekenbaar. Ja. Mij vraagt hij een beetje geschrift. weet dat het hem een kik geeft. Zo rondtippen als een meid. Pal onder onze ogen. Ja, Dat moet wel. Uh, anders was hij toch zeker veilig in die flat gebleven. Precies. Maar nee, die freak moest zo nodig met die pontificaal de stad in. Gebakjes vreten, op terrasjes zitten en zo. Toen uit de kant, weet je wel. Oh, dat is voor mij. Mag ik...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 Oma, ga je nog nog, Heb je dat het Ja, ja, dat heb je toch gehoord. Hier, drie scheppen, ik. Dus, de dame sloeg door. Van nou. aan de aanpak, hè? Matter of fact, weet je wel. Ik heb, dame, aankleden en aan de wagen in. En verder geen praatjes. En of meneer maar op eigen gelegenheid wil komen. Laat hij nou het verkeerde bureau opkrijgen. Ja, ja, ja. Misverstandje, ja. ik kan gebeuren. <laughs> Geloof mij nou...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 Ik hoor net van uh, de hier, dat hij het ligt van de achterkant is Goed Dat we dat krijgen. Zijn agent klopt een slink op die deur en roept dat we van de politie zijn. Weet je dat nou? Natuurlijk. Je weet het goed hoort. altijd eerst waarschuwen voordat je de deur intrapt. trapt. Wat zal die doen, spelers? Die wil weer binnen te komen, nee, die krijgt de kogel in ze kop. Verwezen. Maar zo lang. Hey! Nee, maar. Is dat eetje schepper niet? Wil je niet aan die kanten te zitten? Er zit iemand naar binnen, aan de achterkant. kan houd hem hier bij. Nee, wat wat sta je aan te doen? In je tijd, hè? Hé hey, jij, hey. jezelf op te peppen? Moet je zo nodig de harde jongen uithangen? Daarom bekijk je die is een beetje volwassen. Je hebt ons een erg tijdje voor de gek gehouden, maar nu is het onze beurt om te lachen. Zo gaat dat. Ja, door. Denk nou eens even na. Bereken je kansen. We hebben de flat omsingeld. Bij alle trappen en liften staan we op jou te wachten. Wat wij nou nog maken? Geef toe dat je dit wel aan het kortste eind trekt. Dan Daar ga ik niet over. Dat weet jij ook wel. Wij je ons ons horen liegen? Ik kan je alleen vertellen wat je zeker krijgt als je één van ons overhoop Vijftien jaar. Ja, dat heb ik toch voor je één, hè. Ik wil helemaal niet zitten. Geen vijftien jaar en geen vijf jaar. Hees meneer. Ja.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 ik sta me zeker een beetje af te leiden, hè. Probeer hier maar eens om de nacht te komen binnen te klitten. Wacht eens eventjes. nee wacht eens even. Ik kun je zo even een René, mijn naam is Joris. Zegt je dat iets? Joris? Jij is iets eerder als je vader Aangenaam. Nou, mijn ik vergeet dat maar. Dan ben je goed, stom. Of heb je het gasmasker bij je? Bekijk het nou even, René. De hele flit is omsingeld. Kom naar buiten en geef je over. Of verroken je uit als een rat. Dat wordt dan wel een afgang, jongen. Ik zal uh, zo overgeven dan? Ik, ik heb geen zin om jaren in die bak te zitten. Kijk naar je vader. Die komt tegen de verlies. Daarom leeft hij nog. Ja, maar hoe? Nu hebben we een mooi pad gekregen. Mij niet gezien. Wil je mijn advies? Kom tevoorschijn. Ongewapend. Geen maar toe dat je in je broek staat. Als het aan mij lag, jongen, dan stond ik er niet te zoebatten. Dan dood je halen, groot dat maar. Jij hebt een paar stakken te veel gemold, rotzak die je bent. Oké. Oké, dat is mijn beurt. Maar ik neem jou graag mee, hoor. Dan kom er nog, kom dat aan, dan. Kom er even naar halen. Genee, luister. Dit is waanzin. Dus staan elkaar op te jitten. Waarom gebruik je je verstand niet? Eh. Oh, domme. ik geef het hij wou niet, hè? Nee. Het zou me ook verbaasd hebben. Door René. Is jij gewond? Dood is hij. Dwars door het raam. schreeuwend en schietend als een gek. Hij was waarschijnlijk al dood voordat hij de straat raakte. Wat een rotsmak. Ik zag nog kans al eerst erbij hem te komen. Nou, die moeite had ik me kunnen besparen. Zal ik je wat zeggen? Hmm?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 Lydia door Gerrie Mantel. Joris door Hans Hoepman. Adje was Hans Karstenbout. René, Hans Vierman. En Ake Paul van der Leck. De regie had Ab Leukloos.